Uur. Door meegens met het NOS-journaal. Een verpleeghuisarts die verdacht werd van moord... heeft volgens de rechtbank juist gehandeld... door euthanasie toe te passen op een zwaardementen vrouw. De rechtbank in Den Haag zegt dat de levensbeëindiging... zorgvuldig genoeg is uitgevoerd. Tegen de arts was een veroordeling wegens moord geëist... zonder verdere straf. De patiënt van 74 had een euthanasieverklaring ondertekend... toen ze nog helder was. Later gaf ze wisselende signalen over haar doodswens... Waarna de arts in overleg met de familie besloot om over te gaan tot levensbeëindiging. Daarover werd de patiënt niet ingelicht. Het Openbaar Ministerie zegt dat daarom niet is voldaan aan de zorgvuldigheidseisen in de wet. De rechtbank is het daar dus niet mee eens. Stichting Duinbehoud stapt samen met onder meer Milieudefensie naar de rechter... vanwege de komst van de Formule 1 naar Zandvoort. Volgens de organisaties moeten de werkzaamheden aan het circuit worden stilgelegd omdat die kunnen leiden tot wat ze noemen onherstelbare natuurschade. Het leefgebied van padden en zandhagedissen dreigt blijvend te worden vernield... zegt Stichting Duinbehoud tegen NH Nieuws. In het noorden van Duitsland heeft de politie een grote actie gehouden... tegen de financiering van moslimterrorisme. In tientallen plaatsen werden invallen gedaan... waarbij een nog onbekend aantal mensen is opgepakt. Het Openbaar Ministerie in Duitsland verdenkt 11 mensen... van het doorsluizen van grote geldbedragen naar IS in Syrië. Ze zouden daar provisie voor hebben gekregen. De politie heeft in de eerste helft van het jaar fors minder vaten met drugsafval gevonden. Tegelijkertijd bleef het aantal ontmantelde drugslabs gelijk. Politie vermoedt dat afval van synthetische drugs steeds vaker in het riool of in rivieren wordt gedumpt. Het weer op steeds meer plaatsen. Regen vanuit het westen vanmiddag soms even droog. Maar vanaf zee komen ook weer buien. Het wordt 16 tot 19 graden en het waait soms stevig. Morgen wat meer zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Z Met nu de herhaling van de, Euro van de Euro Breakdown. Ja, je hoorde de aankondiging hoorde je van Fred, hij hoorde al voorbij komen. Het is 7 uur geweest, dat betekent dat het tijd voor de Euro Breakdown. Heerlijk. En ik heb achter een microfoon nummer 2, heb ik zeggen. Patrick ja, ik van ben, buren. Ik ben er gewoon weer van buren. Van buringen. Van buren. Van buren. Van buren. Had ik een stuk meer geld gehad? Ja, dat, dat geloof ik wel. Ja. Dat, uh, ja, dat denk ik wel. Had ja. ik hier ook niet gezeten? Ja, ja, als je patrick van buren was. Taghi? Zeg maar Armin van buren bedoel je? Ja. Patrick van, Patrick van Buren zal ook wel bestaan of die veel geld ja. dat weet je niet. Nee, dat weet je niet. Nee, dat is zeker ah, wat. Dat is het niet. Jongens, <laughs> jullie horen net: het is 5 over 7. We zijn weer terug bij de Euro Breakdown deze week. De, de Europese top 40 met de 40 lekte platen van de Europese bodem. Um, we hebben uh, genoeg te doen, genoeg te bespreken. Er zijn genoeg nieuwe nummers ook weer bijgekomen, volgens mij. Ik weet nog niet hoeveel nieuwe binnenkomens er zijn, maar. Hartstikke lekker. We zijn ook helft van een weekje tussenuit geweest. Dus dat heb je waarschijnlijk ook wel gemerkt. We gaan in ieder geval uh, gelijk door naar uh, de nummer 40 van deze week. En dat is uh, niemand minder dan David Geta en Ray met uh, Stay. En wat gaan we daarna nog meer doen, Patrick? Weet jij het? Uh, we gaan sowieso, gaan we op, om acht gaan we wat later doornemen. We hebben het nieuws. En uh, veel meer muziek. Hartstikke goed.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 Bijkomen, echt de enige echte de, de B, de DOD remix. Hier bij de Euro Breakdown uh, wordt natuurlijk samengemaakt met Steve Angelo en laid-back Luke En DOD, die gooit zijn eigen sausje eroverheen, lekker. Ja, wij hebben het dus, dat hebben we net al even een plaatje even voorgeluisterd. Van voor tip. en ik ja, ik moet zeggen dat ik het er uh, ja, wel roerend mee eens ben in dit geval. Uh, voor ja. Patrick's tip. ja, ben benieuwd. Ja, nee, of, zeker, zeker. Oh, oh, nou nee, ja, ik, ik weet niet. Ik Ben het er wel mee eens? Is dit het is okay. toch een beetje, toch een beetje? Ja, het is er, uh, wel, wel, wel vroeger, maar ik had er eigenlijk nog één. Maar mag dat ook een keertje? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, ja, dan, dan nee, kan misschien... nee, we gaan het er wel over hebben dit uur. Hè. Ja, is goed. Als jij we komen, goed, er, wel we komen er, er wel uit. als jij goed presteert, ja, ik, is er niks aan de hand. Ik handen. presteer altijd goed, <laughs> wat, wat zeg je op mijn werk? Ja, ah, nee, ik <laughs> top, dankjewel. Hey, we gaan ja. in de staat gaan we lekker verder, want uh, we zouden natuurlijk, uh, we pakken natuurlijk altijd nog wat nieuws erbij, en even een kort overzicht van wat we eigenlijk allemaal sowieso gaan bespreken. Er zijn nog elf beschuldigingen tegen de operazanger opera Placido Domingo, dat hebben we al een keertje besproken, maar er zijn nog elf vrouwen die hem dus betichten van misbruik. Lange Frans en Baas B, daar is nieuws over. Wat gaat daarmee? Wat is er met de mannen gebeurd? Want ja, ze zijn natuurlijk in 2009 elkaar gegaan. En ja, wat is er nou? Zit staat er een comeback op de rail? Gaat het gebeuren? Dat weten we niet. Nikki Minaj die geeft aan dat ze wil stoppen met de carrière en die wil ze gaan, dus gaan richten op het gezin. Gordon die krijgt een goede uitslag uh, na een onderzoek van de kno -arts. Ja. Is dat heel goed of is dat voor hem goed? Uh, nou ja, voor hem goed. <laughs> okay. Voor hem goed. Okay. Uh, dat, uh, dat, dat was ook al een stukje op Instagram over. Dat was, uh, was wel een leuke reactie. Ja. Um, daarnaast hebben we ook Lizo. Lizo die wilde eigenlijk stoppen met zingen toen niemand haar single oppakte. Nou, hoe dat in elkaar zit, dat ga je natuurlijk straks ook horen. En daarnaast krijg je ook nog natuurlijk nieuws, onder andere over Stanley Bur, uh, Burleson. Zeg ik het goed, ja? Die uh, toch wel twijfelde over een, een rol in een q uh, ja, Queen eh, musical En wat daar is gekomen Ja en dan gaan we Toon Hermans Johnny 83 jaar overleden Zullen we die er maar eens even bij bijpakken ja we daar gaan we lekker mee aftrappen. Uh, Johan van Elk, dat is de legendarische toneelmeester van uh, Toon Hermans. Die is uh, vrijdagavond overleden. Dat heeft uh, Maurice Hermans bekendgemaakt. Uh, de kleine Johnny uh, werkte vanaf de jaren zestig achter de schermen uh, voor de grote cabaretier. Uh, maar uh, repeterend uh, voor een nieuwe show ontstond in de jaren tachtig het idee hem het uh, op het podium te halen. Uh, onvergetelijk is dus ook natuurlijk de scène waarin uh, Toon zijn assistent vraagt of uh, ja, hij even zijn tennisdekker uit de auto kan halen. En hij zelf staat op de bühne vervolgens een minuut lang de niks en juist dat wordt gezien als ja, toch wel een van de hoogtepunten als toon, uh, ja, van Toon's rijke uh, oeuvre, oeuvre, zoals we dat zo mooi noemen. Ja, John van Elk en Toon Hermans gingen ook privé met elkaar om. Ze vierden soms samen zelfs kerst. Gingen ze met elkaar op vakantie. En over belevenissen uh, met de Toon schreef John later een boek, De Toongever. En daarin vertelt hij hoe hij als circusartiest begon, acrobaat en berentermer ook nog eens geweest. En op een dag werd gevraagd uh, de volgspot te bedienen uh, bij uh, ja, onze eigen Toon. Ja. 83 jaar, mooi ja. rijk leven. 28 jaar samengewerkt met Toon. Nou, hartstikke mooi. Mooie carrière gehad, mooi leven, denk ik ook wel. Ja, ja misschien dat hij nog wel iets ouder mogen worden. Ja, maar dat ja, wel. 83. Maar goed. Ja, het is, het is wat het is eigenlijk. Ja. He. Het gebeurt. Er valt niet veel, valt veel over te zeggen. Oké, hoort er ook bij. Dat. En uh, dan hebben we er nog eentje voor de fans van uh, Roxanne Hazes. Uh, ik weet niet of dat, al, of dat al besproken is. Maar Roxanne Hazes die heeft de spijt van het veranderen van de titel van haar laatste single. Um, en uh, ja, haar laatste single uh, was uh, Mama was een... Mama was een klootzak. Oh, ja. Dat is een nieuw nummer van haar. Nou, ja, klopt. Uh, hierbij zegt zij dus zelf: Ik ben nooit vies geweest van een beetje grof taalgebruik. Uh, bestel maar een wijntje voor me dan. komt die uh, Azo Rox vanzelf naar boven. Uh, ik heb uh, laatst voor het eerst zelfcensuur toegepast. Dat uh, vertelt Hazen in het gesprek met het uh, blad Trouw. Uh, enkele Nederlandse radiozenders wilden de single niet meer draaien. omdat ze de titel te grof vonden. Uh, en in de nieuwe versie zing ik: Mama was een drama. Uh, dat vind ik toch minder sterk. Uh, klootzak klinkt gewoon beter. Ik heb het veranderd omdat ik onzeker was. Iedereen tevreden wilde houden, maar ik, ik zal dat gewoon niet nog een keer doen, al dus de zanger is ik hou er juist van om mezelf te laten zien om mezelf kwetsbaar op te stellen, en als je het niks vindt ja, weet je, dan luister je toch niet en zo ja, werkt. Ja, Peter, ja. ja, we kunnen er wel even een, een stukje van, van laten horen kan je doen, het is wel grappig ja, grappig, ja, ja we, laten je moet even, houden. we laten er een stukje van horen je moet, uh, dit is even voor uh, de gevoelige luisteraars uh, onder ons Eens even kijken Mama was een klootzak, mama was een klootzak Back to heart. Jammer, jammer. Ik vind het toch. Uh, ja, weet je, ik snap dat er een familiefleuter uitgevecht is. En heel heerlijk, weet je. Er zijn grotere artiesten dan, uh, dan Roxanne Haas die dit, heb, die dit hebben gedaan. En neem een voorbeeld aan Eminem die zijn eigen moeder uh, meerdere malen op slijken en heeft getrokken. Zijn ex-vriendin. En uh, ja, nou, weet je, dat. dat. Maar ja, uh, yeah, je, denk hier gewoon een beetje over. na. Denk hier gewoon een beetje over na. Nee. Je, je kan het niet eens zijn met je moeder, maar dit soort dingen vind ik persoonlijk. Nee. Ja, moet je nu, ik snap ook wel dat het radio. Blijft, het uh, blijft je moeder, hè? Ja, ja, weet je, ik snap dat er radiostations zijn die hebben gezegd: van ja, weet je. Hè, hè, we draaien hè. het niet. Nee, dat gaan we niet draaien, dat, dat nee. kan ik me heel goed voorstellen. Ik snap het zeker. Ja. Wij gaan intussen uit verder, want ik heb een hele, hele, hele lekkere plaats voor die vlaar staan. Dat zijn natuurlijk 40 alleen maar lekkere platen. maar deze springt er wel echt even tussenuit, want het is niemand minder dan van de Nederlandse bodem Afrojack, die samen met Dubvision Back to Life heeft neergezet. Gigi Agostino, In My Mind, hoorde je net bij de Euro Breakdown. En waar hij natuurlijk staat gepositioneerd, dat hoor je natuurlijk straks om de klok van half acht. Lekker, jongens. Hé, hey, we gaan uh, in de tussentijd verder, want we hebben, gewoon, we hebben alleen maar goed nieuws vandaag de dag. Armin van Buren die kondigt een nieuw album aan. Uh, Armin van Buren heeft uh, vrijdag de titel en een volledige tracklist van zijn uh, nieuwe album onthuld. En uh, zijn inmiddels uh, zevende album uh, gaat Balance heten. En hij wordt op uh, 25 oktober uitgebracht. Even mijn verbazing, ik had verwacht dat Armin van Buren meer albums zou hebben. Meer. Ja. Ja. ja, ik had, ik had, ik had, ik had hij ik niet Heel ja. veel nummers, maar hij heeft niet veel, heel veel albums. Hij heeft, veel, hij heeft denk ik over veel EP's en singeltjes uitgebracht. Ja. Ook wel ja. uh, veel samenwerking ook natuurlijk. Klopt. Um, Even uh, gequote vanuit uh, de, ja, de Armin van Buren zelf. Uh, hij zegt, uh, ik ben uh, zo blij dat ik eindelijk de naam en de uh, releasedatum van mijn nieuw album mag aankondigen. Balance is een nieuw hoofdstuk in mijn leven. En uh, dat staat voor het vinden van goede balans tussen het oude en het nieuwe. En ik kan niet wachten om dit album met jullie te delen. Laat uh, Armin in een uh, verklaring weten. Uh, fans uh, kunnen vanaf vandaag ook al een eerste nieuwe track van het album horen. Uh, Waking Up With You, uh, zoals het nummer heet, uh, werd gemaakt in de samenwerking met de David Watches. En is uh, de eerste van veel nieuwe, veel nieuwe albums tracks die de komende tijd al worden uitgebracht. Tot aan de release van het volledige album op 25 oktober zal Armin van Buren iedere week een nieuw nummer van het album vrijgeven. Ah, dat is gaaf. Dat is ja. echt heel erg gaaf. Mooi. Dus uh, hou uh, de agenda in de gaten. Tot en met 25 oktober laat Armin van Buren iedere week een nieuw nummer horen. Um, via alle mediakanalen waarschijnlijk die er zijn. Ik schat in dat het via YouTube ook zal zijn. Het Spotify zal Spotify zijn, denk ik wel. Alles, alle, Alles. alle bronnen. Ja, alle bronnen zullen daarvoor voor, uh, worden aangesproken. En... Um, Heerlijk. Ik vind het wel fijn dat hij dan met een nieuw album komt. Ik ben ja. benieuwd wat, wat, wat, wat, ja, wat hij hiervan gaat maken. Want ik heb Arne van Buren met de Zeeuw, heb ik hem leren kennen. Dat was eigenlijk de plaat waar hij volgens mij mee doorbrak ook. Mm -hmm. Dat ja. was uh, echt heel gaaf. Hij ah, heeft heel veel verschillende muziekstijlen ook. Dus ik ben, ja. ben benieuwd hoe hij dat gaat, uh, allemaal gaat toepassen. Ja, nou, dat zie je ook en, uh, op... met Chester toch, door de jaren. Ja. En Chester is ook heel erg... Uh, Hartstijl, alles zit erop elkaar. achter. Maar ja, dat, dat is wel het mooie. Ik denk dat je als DJ zelf wel continu opnieuw moet uitvinden. Dat, dat je je moet moeten... Continu moet je bij de tijd blijven. Continu moet je in de gaten houden wat de mensen willen horen en wat ze leuk vinden. Ja, klopt. Maar dat zeg ik, ja. Je moet ook meebewegen op, op de golf van hè, wat, wat gebeurt er in muziekland. Eh, en, en ook nou ja, weet je, hij zal ook ongetwijfeld met de gevaren van, van de, he, muziek, de muziekwereld in aanraking komen. Ja. DJs die niet goed verzorgd worden. En mensen die er tussenuit stappen. Dus ik vind het goed, ik vind het knap dat hij het zo lang op vol dan ook. Dat hij het nog vol houdt. Nou, hij zal een goede regeling daarover ja. hebben. Ik denk dat hij gemiddeld zo'n 150 optredens doet op jaarbasis. Als het er niet meer zijn, ja. Ja, ik denk dat hij dat wel doet. En ik denk, dat je, uh, ik denk dat hij sowieso wel een maand, twee maanden vrij heeft. Dat hoop ik voor hem in ieder geval. Ja. Hij heeft ook kinderen, dus ik kan ja, me niet voorstellen dat, dat, hij daar geen, dat, hij, dat, dat hij daar geen extra tijd aan uh, besteedt. Uh. Nee, dat zou me ook verbazen. Maar ja, uh, je weet het nooit natuurlijk. Ach. Er gaat genoeg om in, in zo'n hoofd. Nou ah, nee, zeker, zeker. Hey, uh, nu we het toch over Armin van Buren hebben, gaan we ook maar gelijk nog even een plaatje van hem draaien. En dat is de samenwerking die hij heeft met de uh, Avian Grace uh, Jordan Show. En uh, dat is uh, de plaat Something Real. Daar gaan we naar luisteren. En dan komen we rond de klok van half acht komen we bij jullie terug om uh, dan weer de nummer 40 tot en met 30 door te gaan nemen van de Your Breakdowns. Oh, oh, oh, oh, oh. Then I'd find what I was searching for I swear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 De muzikale revolutie, die nog maar net is begonnen... draagt bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn. De Europese eenwording. Interessant Tussen 7 en 9, de grootste hits van Europa. De Euro Breakdown. Yes, dames en heren. Het is de klok van half acht Hij heeft geslagen in hij luidt. Dat betekent dat we gaan beginnen. De nummer 40 tot en met 30. Op 40 vind je deze week David Guetta en Ray met de samenwerking Stay. En die stond vorige week, stond hij nog, even kijken, stond hij nog een plaatsje hoger geschaald op plek 39. Daar vind je nu B van de DoD remix van Steve Angelo en Late Back Luke. Die stonden vorige week op plek 38. En op plek 38 deze week hebben we Jax Jones en Martin Solveig, Present Europa, All Day and Night. En Rainforest van Chakimi vind je deze week op plek 37. Back to Life, Vision en Afrojack vind je deze week op plek 36. En plek 35 vind je in my mind De Noro en Gigi Casino. Even leuk om te weten. Maar staat alweer 58 weken in de lijst. Zelfs met zijn comeback en accordea. Vind je van Chesto en Mosca op plek 34 en plek 33. Ja, Something Real, army van buren, Avian Grace en Jordan. En dan heb je ook natuurlijk nog Skrillex, The Boys Noise en Ty Dolla Sign. Staan uh, nu op dit moment één week in de lijst en met hun plaat Midnight Hour. En dan vinden we op plek 31 Days Go By, de Camel Fat remix van Dirty Vegas. Drie weken in de lijst, gaat hartstikke lekker. Klimt langzaam naar boven, ondanks dat hij natuurlijk pas drie weken in staat. Maar we hebben nog wel even... Dan de nummer 30. De gevierde gekroonde nummer 30. Dan hebben we het natuurlijk over Dimitri Vegas Like Mike en Nicky Romero met Everybody Clap. Everybody clap clap clap clap clap clap clap clap Everybody. clap These are the times. J-Ram en Martin Garrix worden die net voorbij komen. Ook lekker weer zo'n plaatje van de Euro Breakdown. Heerlijk, daar doen we het gewoon voor. En we hebben een beetje omslachtig uh, uh, nieuws. Het is een beetje tweedelig. En dan moet ik even zoeken waar ik die van, uh, van mij heb uh, gelaten. Oh ja, hebben Ehm... Um... We hebben het er net even in het overzicht over gehad wat we gaan bespreken. Nikki Minaj uh, die zegt te stoppen met de carrière en wil ze gaan richten op haar gezin. Uh, Nikki Minaj heeft uh, donderdag op Twitter een bericht gedeeld... waarin ze schrijft dat ze heeft besloten om met pensioen te gaan... Kan in principe financieel gezien ook wel. Uh, de 36-jarige rapper zegt... Uh, te willen, uh, zich te willen richten op een, uh, op een gezin. Ze zegt, ik ga met pensioen een gezin stichten. Het uh, is uh, de Anaconda-rapper. En ik, uh, weet dat jullie blij, ik weet dat jullie nu blij zijn. Uh, Minaj, die in uh, maart dit jaar... nog een concert gaf in de Nederlandse Zikkerdome... richt zich ook uh, tot haar vins. Uh, blijf mijn muziek draaien. Doe het tot mijn dood. Ik blijf van jullie houden. Uh, de Amerikaanse trouwde onlangs met haar vriend... Kenneth per uh, oh, Sorry, Patty. En... Uh, Koppel heeft uh, nog geen kinderen. Eerder liet uh, de zangeres al weten dat ze na, een, uh, na haar huwelijk uh, graag snel moeder wil worden. Um, ja, Nicky Minaj die, die zou dus uh, gaan stoppen. Even leuk om even, uh, even te benoemen dat zij natuurlijk wel met, uh, uh, ja, heeft gewerkt. En met Madonna Beyoncé is in 2007 met haar carrière begonnen. Dus ze is na een kleine twaalf jaar alweer onderweg. Uh, ze heeft dan ook haar eerste mixtape uh, in ieder geval uitgebracht. En drie jaar later uh, tekende ze een contract bij uh, Young Money Entertainment. En uh, ja, die lanceerde haar debuutalbum Pink Friday uh, met daarop hits zelf. Uh, als Fly, Superbase en haar medewerking aan het nummer Monster van Kanye West... wordt gezien als haar, ja, haar grote doorbraak op, op dat moment. Maar, maar we zouden de mensen van de Euro Breakdown niet zijn... als we dit keer gewoon een feilloze redactie hebben... die gewoon echt gewoon op elkaar afgestemd is. Goed, hè? <tacht> dit is gewoon voorbereid... <tacht> Lijkt er bijna op, ja. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat zou je inderdaad zeggen. Maar Nicky, minaas, uh, dat komt nu uit een andere nieuwsbron. komt er dus dat zij spijt heeft van de abrupte afscheidstweet. Uh, ze vindt haar tweet waarin ze dus haar pensioen bekend maakte te voorbarig. Uh, dat liet de rapper dus ook weten, of weer op Twitter. En uh, nadat fans uh, geschokt uh, reageerden op de bekendmaking, wilde Nicky toch graag in gesprek met hen. Uh, ik, ik ben nog steeds hier, nog steeds verliefd op jullie, dat weten jullie. Ik, ik zie nu dat dit een gesprek had moeten zijn op uh, Queen Radio en dat zal het ook worden. Schrijft de rapper, uh, doen het op de podcast die ze zelf produceert. En ik uh, beloof jullie, uh, bah, ja, ja, ik beloof dat jullie blij zullen zijn. Geen gasten, gewoon wij die over alles praten. En deze tweet uh, was uh, heel abrupt en ongevoelig en uh, het spijt mij. Uh, ja. ja. Ja. Ja. Dat is. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Een ja, beetje verder. tegenstrijdig uh, ja. vind ik dit... Uh, dus ze gaat het nog, nog een keer uitleggen. Maar dan helemaal eerlijk op een podcast. Dat zou dat, kunnen. Dat, maar het kan ook een publiciteit zijn. Om nou, even bekender te worden. Als ik, haar, als ik haar was geweest. Dan had ik, gewoon, dan had ik niet gezegd. Van, luister, ik ga met pensioen. Nee, dan had ik gewoon gezegd wil, met, met alle respect. Ik neem gewoon een pauze, hè? ik ben net getrouwd, ik wil heel graag kinderen. Ja. Nou, ik kan me voorstellen, ze heeft 12 jaar heel erg hard, hard moeten werken voor alles. Ze heeft nu die kans, ze, heeft, ze is 36 en in principe is het voor een vrouw wel wijzelijk... Dat, dat, je, dat je toch wel ergens, begin in je dertiger ja, jaren, om het even zo te zeggen... dat je toch wel aan kinderen gaat beginnen... Ja. Ik, ik, zei, ja, ik snap, maar dan zou ik, dan zou ik gewoon zeggen... jongens, ik neem gewoon even een tijdje pauze... want er zijn gewoon, eh, ik, ik wil gewoon graag een gezin gaan stichten. Ja, maar als je een kind hebt, dan kan je altijd nog zeggen... van nou, ik, ik ga weer muziek maken. Ja, nee, zeker. Volgens mij hadden we ja. twee weken geleden in onze uitzending ook... dat iemand anders ook zei van, ik neem even pauze. Ja, maar dat is, dat is niet meer dan normaal ja. dat je dat doet. Zo is het. Je maar ik het ook tijd voor je gezin. Dus, Kijk, ja. Feitelijk gezien kan ze met pensioen. Nee, het kan. Ze ja, kan zelfs helemaal pensioen. Het is, het is helemaal loaded. Het is binnen. Ze zal geld zat hebben. Ik denk ja. als je haar... Uh, nou, dat zouden we wel eens kunnen doen. Want dan ben ik eigenlijk wel, wel benieuwd naar. Nicki Minaj. En dan uh, eens even kijken. Netwaarde. Wat zij, wat zij nou waard zou zijn. Even kijken. Uh, du, du, du, du, du, du. Nou, wat zou zijn nou nou, zij zou dus al een kleine 85 miljoen uh, moeten hebben vergaard in de tussentijd. Zo. Ja. <laughs> ja. Dat is wat ze uit heeft gegeven. Ja, En, en dat nou, nee, dat, is, dat, dat, dat, dat is wat ze nu waard zou moeten zijn. En ik, moet, ik zal heel even kijken. Dat is uh, de, dit, de, de stand die dit jaar nog is opgemeten. En ook natuurlijk met haar. Uh, nou, eens even kijken. Nou, dat klopt op zich wel. Ja. Nou, 85 miljoen. En weet je, dat, dat is het hem juist. Ze woont uh, in Amerika. En ik moet eerlijk zeggen, als artiest verdien je financieel heb je financieel zo'n grote voorsprong op artiesten... Uh, die uh, vanuit Europa moeten komen. Ik, ja. ik ben van mening, ze moeten er nog steeds hard voor werken. Maar uh, hun kunnen sneller pensioneren. Of pensioneren, pensioneren in dit ja. geval. Uh, kijk uh, bijvoorbeeld uh, naar Andris uh, Roefink, Die staat nog steeds op de planken. Dat is een heel, heel abrupt voorbeeld. Het <laughs> ja. dat, dat is niet te vergelijken misschien. Maar, uh, nee. nou, laten we zeggen, Ali B. Ali B, die kan nu ook niet met pensioen. Die kan nu ook niet stoppen. Hij heeft ook geld. Ja, wel geld zat, maar ja. Ik denk dat B gewoon een kleine 2-3 miljoen op dit moment nu heeft. Minimaal. Ja. Dat, dat heeft hij nu wel. Maar je moet ook denken: uh, waarom ik zeg 2-3 miljoen? Hij zal in principe meer waard zijn, maar hij zal ook zijn investeringen overal in hebben gedaan. En hij heeft ook zijn gezin en uh, zijn de kinderen. Hij heeft zijn en, gezin, hij heeft zijn platenlabel, hij heeft nog een eigen artiestenstal die hij moet onderhouden. Hij heeft ook een dure huis, weet je, die hij moet betalen. Uh, nou, ja, nou ja, hij schijnt niet zo heel erg extravagant te wonen. Okay, dat nee, dat, nee, dat want... schijnt nog wel mee te vallen. Ja, hij, hij zal, natuurlijk zal hij wat meer geld eraan uitgeven. Maar, ja, um, dus het gaat ook sneller op. En nou, Ali ja, is ook al meer dan 12 jaar bezig. Ja. Dan kijk even naar, en Ali heeft ook een persoonlijk faillissement meegemaakt. Ja, nee, het is ja um, dat is Marco Bassato. Ja. En ja. verhaal. Dat, dat, ja, dit, dit is een dingetje. Dus, ja, weet je, dat, nogmaals, weet je daar, daar zit echt het verschil tussen de, uh, tussen de Nederlandse, niet van de Europese artiesten, mag ik eerlijk zeggen. Um, en uh, de uh, artiesten die uit Amerika komen. Mm -hmm. uh, de ar artiesten in Amerika hoeven over het algemeen niet langer door te gaan als zij. Nou, die kunnen in principe bijna binnen tien jaar zullen zijn zo dat dan krijgen dat bij wijze van spreken niet meer op. Nee. En, en in... Uh, uh, ja, in Europa moeten artiesten gewoon veel langer doorwerken om hun, hun brood te verdienen. En dan gewoon een comfortabele oude dag eraan over te houden. Nou, maar ja, dat is Zeker waar. Het verschil moet er zijn. Kijk, en je, moet, je hebt ook heel veel goede voorbeelden van artiesten van Nederlands bodem zoals. Ja, we hebben net al namen genoemd, zoals een Afrojack. Je hebt een arme van Buren, een Chesto. Uh, die, die hebben ja. weliswaar wel wel wel geen, die, die wel geen 85 miljoen. Maar uh, je hebt ook Martin Garrix. Uh, dat, uh, er zijn genoeg artiesten vanuit de Europese bodem, Nederlands bodem, pak ik nu een hele. Dat is misschien makkelijk, maar uh, die. Uh, ja, op zich ook goed hebben verdiend. Maar die hebben nog steeds minder... Ja, oké. Okay. Ja, bedenk je. Die hebben nog steeds minder dan, dan, dan de rest. Dat is sowieso. Dat is maar, wel maar buiten de categorie. Ja. ja, dat is wel zo. Dat is zeker. Dat is zeker waar. Oh, heerlijk. Ik vind het wel leuk. Ik, dit, dit, vind ik altijd, dit soort topics vind ik altijd wel leuk om even over te praten. Want dan doe je toch beseffen dat geld natuurlijk ook niet alles is. Nee, tuurlijk en, niet. Je uh, bent niet altijd meteen gelukkig omdat je wat geld hebt. Nee, dat is zeker waar. Het is maar alleen ik makkelijk. Ik met je eens. Absoluut met je eens. Dus... Dus. Ja. <laughs> Hartstikke lekker. Ja, mooi. Wij gaan, uh, in de tussentijd gaan wij uh, lekker verder. Want ik heb uh, alweer even nagedacht over welke plaat ik uh, voor aan jullie wil voorschotelen. En uh, dat is een plaat die we hier uh, nog niet eerder gedraaid hebben. Die uh, maakt ook uh, zijn entree uh, deze week. Oh, uh, de, nieuwkomer. In, uh, de Euro Breakdown. Dit zal zijn eerste week uh, gaan worden. En dat is van Regard. En Regard hebben we hier eigenlijk uh, nog niet eerder gedraaid. De artiest was voor mij ook nog niet uh, on, on, ja, echt, echt bekend, om het zo te zeggen. Maar ik wil hem graag aan jullie voorstellen. Ik heb uh, vanmiddag, uh, begin van de middag, de plaat uh, voor het eerst uh, even, even goed doorgenomen. En ik denk uh, dat jullie positief uh, verrast zullen zijn. Like a diva saying you don't want pay It's gotta be your price to stop Raise that crowd. I love it when you look at me that way Now we're in the border with Mijito at the bar Reapply it because it came off from the glass The DJ plays your favorite song Kanye's on Now you're backing in for me to dance <laughs> Put it, put it, put it, put it close Close your eyes, yo. right It's gotta go Won't you take me home, I wanna ride I don't roll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 You know I need that Be Alone hoorde je net bij Dear Breakdown. David Guetta Morty en natuurlijk ook begeleid op de zang met Aloha Black. Heerlijk, hartstikke goed gedaan. En um, we zijn uh, alweer bijna aan het einde van het eerste uur. Het gaat ongelooflijk snel op zo'n moment. Um, en we hebben nog wel even één nieuwtje... voordat we straks uh, naar het nieuws toe gaan. Er dus even een korte tussendoor. Voor de fans uh, van Justin Timberlake heb ik heel erg goed nieuws... want hij heeft een nieuwe acteurklus. Um, hij, uh, in ieder geval de zanger... die maakt een, uh, opnieuw een uitstapje naar het Witte Doek... en heeft uh, de hoofdrol te pakken in de dramafilm Palmer. En de opnames uh, van de film beginnen dit najaar... en worden geregisseerd door Fischer... Stevens bekend van onder andere Green Book. Dat wordt gemeld door Variety. Als we dan even verder even kijken... Palmer gaat over een voormalig college voetbalster... die na een verblijf in de gevangenis terugkeert naar zijn woonplaats... om zijn leven weer op de rit te krijgen. Dat gaat niet zonder slag of stoot... want hij krijgt te maken met conflicten uit het verleden. En daarnaast krijgt hij de zorg op zich van een bijzondere jongen... die door zijn moeder in de steek is gelaten. En... Ja, wel heel erg gaaf. Na wat eerdere kleine rollen voor Timberlake zet hij zich in 2010 echt op de kaart als acteur. Met zijn hoofdrol in de film The Social Network. En in 2017 kreeg hij ook een Oscar-nominatie voor de titelsong van de film: Trolls Can't Stop the Feeling. Nou, knap gedaan. Leuk weer voor hem, ja. En voor de fans. Ja, weet je wat ik nu als ik denk aan Justin Timberlake, moet ik ook automatisch denken aan de Nederlandse zangeres die door hem ontdekt is, Esme Denters. Ja. Haast ja, tijds geleden. Maar nee. daar hoor je ook nooit meer wat van. Nee. Nee, daarom, daarom ben ik het ook een beetje kwijt. Ja, nee, zei, daar komen we in twee uur wel even op terug. Dat vind ja. ik wel, vind ik wel interessant. Het is een klein stukje wat zij misschien al ooit eens heeft gemaakt of weet ik veel gedaan heeft. Ja zij, ja, zij heeft volgens mij die plaat gemaakt. Get me out of here, volgens mij. Oh, dat is dus mijn. My maar. eyes ja. are burning with these silly tears. Ik, ik moet echt even nadenken. Get me out of here. Ja, ja, ik weet wie je bedoelt en wat je bedoelt nu. Ja, en zij, zij is ook weer zo'n eendagsvlieg e een e geweest. Dus. Nee, ze heeft wel wat langer samengewerkt hoor. Ook met, met, met Beleek heeft ze heeft ook nog plaatjes opgenomen. Dus dat, okay. dat, eh, dat zit wel snor. Dat zit wel snor. Oké, okay, nou dat, dat was het nieuws. Dat was inderdaad nog <laughs> even een, even een, een nieuwtje. Een voorproefje van, dus, van het nieuws. Ja, zeker, zeker. Hé, hey, wij gaan in de tussentijd gaan we lekker door... want het is alweer tijd voor uh, ja, het moment om uh, ja, mee af te sluiten. En dan heb ik het over uh, niks uh, anders dan, uh, ja... Yes, het is weer zover, dames en heren. Zitten jullie klaar? Stoelen vast. Riemen aangetrokken en we gaan ervoor. Op nummer 30, Everybody Clap. Dimitri Vegas en Like Mike, Nicky Romero... vind je deze week op plek 30. These Are The Times van Martin Garrix en JRM... vind je deze week op plek 29. En plek 28, The Same Way van Don Diablo en Kifi... Vind je daar nu ook weer. No Goodbye, Paul Kalkbrenner. Heerlijke plaat op plek 27. En heeft op de hoogste positie op plek 26 gestaan. Dus ah, hij schommelt nog een beetje. Giant, Calvin Harris. De plaat die niet weg te branden is in de samenwerking met Rag -and Bone Man op plek 26. En Ride It, Regard hoorde je net natuurlijk op plek 25 deze week. En Harder, Jax Jones en bb Rexha, plek 24... En plek 23, Never Be Alone, David Guetta, Morton en Aloha Black. Hoor je natuurlijk ook op plek 23. Plek 22 is Happier. Marshmallow en Bastille. staat 54 weken in de lijst. Dat had de beukplaat kunnen wezen. Maar ja, we hebben altijd nog Dainoro en Gigi Acostino met In My Mind. Dan hebben we op plek 21, Get Get Down, Tom en James. En dan hebben we op plek 20, de samenwerking van de eeuw. De men, de, deze twee artiesten die hebben elkaar echt gevonden. Dat is gewoon fantastisch. Die kunnen gewoon niet stuk. High on Life was een, uh, was een van hun eerste samenwerkingen. En dan heb ik het natuurlijk ook over Martin Gerks en Bond met Home.